Zes uur remonteree met het NOS-journaal. In België hebben de onderhandelaars over een nieuwe regering een belangrijke horde genomen. Ze zijn het eens geworden over een aantal heikele kwesties... waaronder de opsplitsing van het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde. Volgens formateur Di Rupo is het akkoord een belangrijke stap... maar is er nog veel werk te doen. Zo hebben de acht onderhandelende partijen nog niet gesproken... over bijvoorbeeld de bezuinigingen die België moet doorvoeren. S Lecht management en verstrekkende fouten door BP en zijn partners hebben geleid tot de grootste olieramp uit de Amerikaanse geschiedenis. Deze harde conclusies staan in het eindrapport van de Amerikaanse regering over de olieramp in de Golf van Mexico van vorig jaar april. Toen de eerste meldingen kwamen dat er iets mis was, heeft BP volgens het rapport bijna alles fout gedaan. Daarna hebben bedrijven die de ramp bestreden ook geblunderd. Bij de overheid zijn sinds 2009 14 ICT-gerelateerde incidenten geweest... waarbij de staatsveiligheid in het geding is geweest. Dat blijkt uit een lijst van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Op de lijst staan tientallen beveiligingsincidenten... die te maken hebben met ICT en de overheid. Er zijn ook drie incidenten die geheim gehouden moeten worden... omdat andere landen dat hebben geëist. In Angola zijn bij een vliegtuigongeluk zeker 17 mensen omgekomen. Het toestel van de Angolese luchtmacht verongelukte kort na de start. Ongeveer 20 inzittenden overleefden het ongeluk, onder wie de piloot. Hij zegt dat hij geen idee heeft wat de oorzaak van de crash was. In het vliegtuig zaten vooral hoge Angolese legerofficieren. Apple heeft in Frankrijk de omstreden applicatie Jood of Geen Jood... voor de iPhone uit zijn webwinkel gehaald. De gebruiker kon met de app opzoeken of een bekend iemand van Joodse origine is... Franse antiracisme-groeperingen omschreven de app als schokkend... en dreigden met een rechtszaak. De Joodse ontwerper van het programmaatje wijst erop... dat juist veel Joden geïnteresseerd zijn... in het feit of een bekend persoon wel of niet-Joods is. En dan het weer. Het blijft vandaag praktisch overal droog. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden. Morgen weinig verandering. In tweekeinde wisselvallig en fris. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen... En Marcel Ooster. Donderdag 15 september. Goedemorgen. Er lijkt toch nog wel hoop voor de Grieken. Bondskanselier Merkel en president Sarkozy... gaan in ieder geval nog steeds voor de redding van Griekenland. De reactie uit Athene krijgt u zo van onze correspondent Corny Kees. En ook minister De Jager van Financiën wil voorlopig niets meer horen... en zeggen over een Grieks faillissement. En alle euro's betaald voor de redding, die komen ook weer terug... zei hij gisteravond tijdens een debat in de Tweede Kamer. Straks een verslag. Of deze zussende woorden de financiële wereld weer een beetje tot bedaren brengen vragen we aan econoom Tim Le Giersen van de Rabobank. Hij is onze gast na half acht. In België zit er nu eindelijk schot in de vorming van een nieuwe regering. Het grote struikelblok lijkt te zijn weggehaald. Correspondent Joris van Poppel vertelt straks hoe. In de oppositie in de Tweede Kamer heeft het wel een beetje gehad... met staatssecretaris Veldhuizen van Zanten... waar het gaat om de persoonsgebonden budgetten, de PGB's. Je hoort straks over het debat in de Kamer. Er zijn meer grote problemen geweest bij de beveiliging van overheidscomputers en websites... blijkt uit de gegevens die ICT-journalist Brenno de Winter in handen heeft. We spreken hem later deze uitzending. Verder de verkiezingen in Denemarken. En de nieuwste versie van Windows 8 gaat er helemaal vanuit dat hij een touchscreen heeft. Het eerste puntje van Ajax in de Champions League. En het is binnenkort gedaan met de saaie en onverstaanbare liedjes... die vrienden en bekenden menen te moeten zingen op bruiloft en partijen. Oh. Dat meer. blijf luisteren. In het Radio 1-journaal tot half tien. Dan kunt u ze ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht op Twitter. Onze naam daar, NOS Radio 1. In België is de kabinetsformatie plotseling in een stroomversnelling geraakt. De regeringsonderhandelaars zouden een akkoord hebben over Brussel-Halle-Vilvoorten. Het lijkt zover. Eén jaar en drie maanden na de verkiezingen is er sprake van een doorbraak in de communautaire onderhandelingen. Ja. De acht partijen zijn het eens geworden over het allergrootste struikelblok. Brussel-Halle-Vilvoorde, de kieskring wordt gesplitst... zowel voor de Kamer als voor de Europese verkiezingen, niet voor de Senaat. Er is ook een akkoord over de benoemingsprocedure... voor de burgemeesters in de faciliteitengemeente. Voor Marteuje, die roepo maakte het nieuws rond middernacht bekend... na een lange dag van onderhandelen. Maar om het nu al te hebben over een kabinet, dat vindt Di roepo voorbarig. Wel, dit is in elk geval een heel belangrijk moment. Eindelijk is er is positief nieuws uh, in die lange, eindeloze onderhandelingen. Eindelijk is de angel eruit misschien op dat allerbelangrijkste punt van Brussel-Halle-Vilvoorde. Volgens die roepo is het akkoord een belangrijke stap, maar is er nog veel werk te doen. Er blijven ondanks de doorbraak namelijk problemen die de onderhandelaars moeten oplossen. Een nieuwe verdeling van de bevoegdheden tussen het federale niveau en de deelstaten. Een nieuwe verdeling van het geld met een nieuwe financieringswet die nog onderhandeld moet worden. Dat moet allemaal de komende dagen gebeuren komende weken. Wie weet, we zijn er nog niet. Maar laat ons maar hopen uh, dat we nu uh, ja, dit momentum kunnen behouden en dat de onderhandelingen voorgoed in een positieve stroomverstelling komen. Ja, de acht onderhandelende partijen moeten ook nog praten over de bezuinigingen die België moet doorvoeren. Het overleg van gisteren was volgens die Roepo de laatste kans om eruit te komen. De Belgische formatie duurt al anderhalf jaar minister van Financiën, de jager ontkent dat Nederland helemaal uitgaat van een faillissement van Griekenland. Dat zei hij gisteren. Nee, dat heb ik ook nooit gezegd. Wat we wel hebben gezegd is, we denken in meerdere scenario's. Um, bepaalde scenario's gaan we ook naar de Kamer opsturen. Daar is ook een verzoek van de Kamer al vorig jaar voor ingediend. Dat zullen we ook doen. En we zullen rekening houden met ja, wat er dan kan gebeuren en wat de gevolgen zijn voor de overheidsfinanciën. De jager heeft de Tweede Kamer gisteravond uitgelegd dat hij wel voorzorgsmaatregelen neemt. Het kabinet houdt daarom rekening met alle scenario's. De minister zei ook dat de Grieken harder hun best moeten doen om zelf uit de crisis te komen. De inzet, de ferme wil ook van deze regering, is het redden van die hele eurozone, inclusief Griekenland. Maar daar zal Griekenland wel alles aan moeten doen zelf om ook te laten zien dat ze voldoen aan de voorwaarden. De Tweede Kamer wil van de jager uiterlijk vrijdag alle mogelijke scenario's rondom Griekenland op een rijtje hebben. Met daarbij ook een inschatting van de kosten. De leiders van Duitsland, Frankrijk en Italië hebben gisteren benadrukt dat de toekomst van Griekenland binnen de eurozone ligt. Griekenland moet de bezuinigingsafspraken nakomen en verder gaan met privatiseren van overheidsbedrijven. En de Griekse premier Papandreou heeft gezegd dat zijn land al die afspraken zal nakomen. We blijven bij de Europese schuldenproblemen. Het Italiaanse parlement heeft gisteravond definitief ingestemd met nieuwe bezuinigingen. Het gaat om een pakket van 54 miljard euro. Met de bezuinigingen hoopt de regering de financiële markten te kalmeren. Maar dat kan nog lastig worden, zegt correspondent Andrea Vrede. Het grote probleem van Italië is nou juist dat die geloofwaardigheid op de financiële markten moet worden teruggewonnen. En de kern van dit pakket dat ze aangenomen zijn vooral belastingverhogingen met andere woorden. De, de consument die meer moet gaan betalen, btw-verhoging bijvoorbeeld, om geld binnen te halen. En er zitten geen structurele hervormingen in die nodig zijn om weer de economie te laten groeien. Italië had geen keus, de staatsschuld is groot. En de druk uit Brussel mogelijk nog groter. Buiten het parlement was er nog wel wat protest, maar dat had geen effect. Oliemaatschappij BP ligt weer onder vuur. De grootste olieramp in de Amerikaanse geschiedenis is veroorzaakt door slecht management. En verstrekkende fouten door BP en zijn partners. Concludeert de Amerikaanse regering in het eindrapport over de olieramp in de Golf van Mexico. Het rapport maakt duidelijk dat er veel schuld is en dat iedereen van de bemanning die op de boorplatform was tot de besluitvormers van BP's schuld geeft. De Federal Task Force zegt dat de centrale oorzaak van deze explosie een slechte cementwerk was. Het rapport citeert zowel BP als Halliburton omdat ze de werking niet voldoen aan de industriestandaarden. BP heeft vooral gefaald in de dagen voor de ramp, in april vorig jaar. De olie kwam met te veel kracht uit het boorgat. BP hield zich niet aan de vaste protocollen. Het also slams BP, Halliburton en de owner van de rig Transocean voor risk management, last-minute changes to plans en een failure to observe and respond to critical signs of trouble. Nou, BP en het bedrijf dat het lek moest dichten namen verkeerde beslissingen waardoor de toestand juist verslechterde. Bij de ramp op het platform kwamen elf mensen om het leven. Honderden miljoenen liters olie stroomde de zee in. Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft het ontwerp onthuld van een nieuwe grote raket. Die moeten de Verenigde Staten in staat stellen astronauten naar de maan en zelfs naar Mars te brengen. De directeur van de NASA, Charles Bolden. The next chapter of America's Space Exploration Story is being written today. Today, I'm pleased to announce that NASA has selected the design of its new deep space system that will take American astronauts further into space than any nation has gone before. De eerste onbemande testvlucht van de raket staat gepland voor 2017. Acht jaar later zou dan de eerste bemande vlucht kunnen vertrekken. De ontwikkeling van de raket gaat zo'n 13 miljard euro kosten. Met volgens de NASA-directeur is dat relatief goedkoop. Nee, dan nou zouden we graag de NASA-directeur nog even willen horen. Kan dat nog even? Our decision to go with a liquid hydrogen, liquid oxygen launch vehicle system was based on NASA's analysis to reduce cost. Increase ja, flexibility and leverage the U.S. leadership in this technology. Die technologie van die nieuwe raket is grotendeels gebaseerd op die van de Space Shuttle. De nieuwe raket heeft wel veel meer vermogen en kan zo alle apparatuur meenemen die nodig is voor een missie ver van de aarde. Volgens de NASA-directeur heeft president Obama zijn organisatie uitgedaagd om veel ambities te hebben. En dat is precies wat de NASA nu heeft. Dan naar Apple. Het bedrijf heeft een omstreden applicatie voor de iPhone uit zijn Franse online winkel verwijderd. De app had de titel Jood of geen Jood. Gebruikers konden een database met beroemdheden raadplegen om uit te vinden of ze Jood zijn of niet. Franse antiracisme groeperingen waren fel tegen. Je pense effectivement que c'est une bêtise et qu'il doit, s'il si a un petit peu de bon sens, retirer cette application. Il y a tellement d'autres applications à créer pour le bien commun. Activisten noemden de app schokkend en illegaal. Want in Frankrijk mag je geen gegevens over mensen openbaar maken zonder dat ze toestemming hebben gegeven. De ontwerper van het programmaatje, Johan Levy, snapt weinig van alle commotie. De applicatie een purement ludiek. En ik ben de die hier in de media ja, Volgens Levy zijn juist veel Joden geïnteresseerd in het feit of een bekend persoon wel of niet joods is. Dan naar een opmerkelijk wereldrecord met haar nagels. Heeft een Amerikaanse vrouw uit Las Vegas namelijk een wereldrecord verbroken. Haar vingernagels zijn bij elkaar opgeteld meer dan zes meter. Mm. Mm. En dus komt ze in het Guinness Book of Records. Ze heeft ze niet expres zo lang laten groeien. Maar nu ze de langste nagels de wereld heeft, is ze ook wel trots. Het was geen beslissing om mijn te groeien. Ze gewoon en ik... Never thought about it, but now that I'm in the Guinness World Record, yes, I'm glad I'm in it. <laughs> I mean, who wouldn't be? Ja, Devrouw heeft 18 jaar lang haar nagels niet geknipt. Zij haar extreem lange nagels krullen nu alle kanten op. Maar volgens de 42-jarige recordhoudste kan ze toch gewoon het huishouden doen. Gelukkig maar en zich ook opmaken. I still hate cleaning the bathroom. I hate all the cleaning, but I do it. And the makeup, you know, I only wear so much makeup, so it's easy. You know, you can see that I can just take the brush and do whatever. Telefoonnummers en sms-berichten toetst ze met haar knokkels in. Dus, nou, het financiële nieuws. De beurs op Wall Street stond gisteren halverwege de dag op winst. Graadmeters bleven in de plus door winsten van technologiefondsen. Dow Jones noteerde 0,8 hoger. De Nasdaq klom 1 In Japan wordt alweer gehandeld. Daar staat de Nikkei op 1,7 in de plus. Zover dit nieuwsoverzicht, dat kunt u nog eens beluisteren via onze website. NOS.nl slash Radio 1 en daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Twaalf minuten over zes is het. Een aantal nominaties voor Edison Pop, de oudste muziekprijs van Nederland, is bekend. In de categorie Beste vrouwelijke Artiest zijn Ilse de Lange, Marike Jager en Anouk genomineerd. De vakjury nomineerde Go Back to the Zoo, Ben Sanders en Crystal voor de prijs van de Beste Nieuwkomer.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 Dus met Golden Days worden u. Genomineerd voor een Edison via de site uh, edisons.nl kan er vanaf nu op de publieksprijzen gestemd worden. En op 2 oktober worden de Edisons pop uitgereikt in Rotterdam. Europese politici mogen nu dan zeggen dat het faillissement van Griekenland nog niet aan de orde is. Het hangt wel degelijk boven de markt. Wat doet dat met de Grieken? Mark Robin Visser, Calimera. Goed. Goedemorgen ja. Marcel, wat zei je, wat zei je nou? Kalibera. ik denk dat ik het in zijn het, het, het, het, Nee, op zijn Grieks. Op, Grieks. <laughs> op <z 'n> Grieks. <laughs> zeg. In zijn Grieks? Ja, in zijn Grieks. Zeg, nee. wat doet dat met de Grieken? Nou ja, ik zat gisteren nog eens even dat nieuws te volgen... en toen dacht ik ineens, gut, heb ik ook nog geld uitstaan in Griekenland eigenlijk? Dus ik dacht, ik moest daar even goed over nadenken. Toen dacht ik, oh nee, natuurlijk niet. Ik zakte weer langzaam terug in de bank en realiseerde me toen dat ik eigenlijk helemaal nergens geld heb uitstaan. Dus er is helemaal niets aan de hand. En terwijl ik toen zo ontspannen achterover leunde, dacht ik eens... ja, maar ik betaal natuurlijk al wel heel erg lang pensioenpremies. En wat gaat daar eigenlijk gebeuren? Heeft mijn pensioenfonds misschien geld uitstaan in Griekenland? En ja, zo krijgen we het toch op, op wat voor manier dan ook in ons gezicht, hè? Dat hele Griekse verhaal. Maar goed, en dan ben ik nog maar gewoon een Nederlander. Ik dacht, hoe, wat ga ik nou met Griekenland doen? Ik ben in ieder geval maar een beetje naar het zuiden gereden... en ben in Dordrecht terechtgekomen. Dordrecht. Niet omdat hier een Grieks restaurant is of zoiets dergelijks... maar hier woont in ieder geval een historicus die heel veel over Griekenland weet. Hij heeft ook een huis daar. En er komt hier straks ook nog een student journalistiek op visite... Die echt Griek is, die echt uit Griekenland komt. En uh, voor de verandering kan ik misschien nu wel iets van hem leren. En wij gaan vooral luisteren naar jullie, Marcel en Lara. En wat jullie vanochtend allemaal met het nieuws over Griekenland gaan doen. En als we dan de kans krijgen, gaan we daarop reageren. Natuurlijk... Goed, dan halen we je erbij, in visser, samen met je gast. Want inderdaad, Griekenland komt uitgebreid voorbij deze uitzending. 17 minuten over zes, de oppositie in de Tweede Kamer... dan begint het geduld te verliezen met staatssecretaris Veldhuizen van Zanten. Vanavond houdt de Kamer een debat over het persoonsgebonden budget. En daar moet de staatssecretaris beter werk leveren... dan tot nu toe, vindt de oppositie. Want anders heeft ze een probleem. Verslaggever Marcel Bril. Natuurlijk, het zou heel gek zijn... als de oppositie geen kritiek zou hebben op een staatssecretaris. Dat hoort nu eenmaal bij hun beroep. Maar vaker en vaker hoor je de irritatie... Zoals bij PvdA-kamerlid Agnes Wolbert. Deze staatssecretaris die, uh, uh, laat zich zien als uh, moeder Teresa. Maar feitelijk is het zo dat ze de mensen keihard laat vallen. Kijk, gisteren uh, hadden we een debat uh, over mensen met uh, woonbegeleiding. En uh, eigenlijk moest ik uh, concluderen dat ze daar de plannen niet op orde had... Ik ga ervan uit dat ze dat vandaag wel heeft. Haar D66-collega Pia Dijkstra. Het probleem is met deze staatssecretaris dat we al een aantal keren... gisteren was daar weer een voorbeeld van een debat met haar hebben gevoerd... waarin haar optreden, uh, nou, kan je wel zeggen, kwakkelend is. Zij uh, uh, geeft eigenlijk geen antwoorden op vragen die gesteld worden. Als dat uh, in het uh, debat vanavond ook zo is... dan hebben we echt een probleem met deze staatssecretaris. In het debat van vanavond staan de berekeningen... van het Centraal Planbureau Centraal. Die liet de vorige week zien dat de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet minder opleveren dan gedacht. Bij de oppositie, daar willen ze wel eens weten of Veldhuizen verzanten haar belofte waar kan maken. Dat mensen die recht op zorg hebben ook daadwerkelijk hetzelfde aantal uren krijgen en hun eigen regie houden. Maar wat nu als de staatssecretaris de oppositie niet tevreden krijgt? Moet ze dan weg? Pia Dijkstra. Een, een motie van wantrouwen houdt in dat er geen vertrouwen meer is. En dat is een hele zware uitspraak die je doet... als de Kamer bijvoorbeeld verkeerd geïnformeerd is. Daar is bij deze staatssecretaris geen sprake van. En dan de PvdA. Die eist dat de plannen van tafel gaan. Maar wil nu nog niet vooruitlopen op de vertrouwensvraag. Het debat moet nog komen, maar zoals ik al zei... deze staatssecretaris, daar begin ik mijn geduld een beetje mee te verliezen. Het zijn dreigende woorden. Zeker lijkt in ieder geval dat Marlies Veldhuizen van Zanten een pittig debat wacht. Want ook de regeringspartijen hebben heel veel vragen. Maar tot nu toe steunt de meerderheid de bewindspersoon nog. Tien van half zeven, u luistert naar het NOS Radio in journaal. Schokkende cijfers zijn er deze week in de Verenigde Staten verschenen. De armoede daar stijgt harder dan ooit. Harder zelfs dan begin jaren tachtig, toen het ook zwaar crisis was. Ruim 45 miljoen Amerikanen leven onder de armoedegrens. En dat betekent één op de zes. Daarmee staan de Verenigde Staten op ongeveer hetzelfde niveau als Chili. Groot probleem is dat zelfs werkende mensen nu hun huizen verliezen. Correspondent Wessel de Jong zocht de Motel People op... in Ashland, 150 kilometer ten zuiden van Washington. Got, the answer, the we Zit op de veranda, luisteren naar de autoradio. Niks te doen, hangen. Gewoon zo'n standaard Amerikaans motel. Gebouwtjes, twee verdiepingen hoog, deurtje, raampje... en een parkeerplaats voor de deur. 161, we gaan naar kamer 161. Ik ben op stap met Lucinda Jones van Ashland Supportive Housing. Hoi, het is in Holland. uitzending is in Nederland, dus de dame hoeft zich niet te schamen voor de armoede. Het wordt hier niet uitgezonden, in Ashland. Want dat dorp beschouwt zichzelf als rijk. Ze heeft gewoon. Was the wrong place at the wrong time? And just fell apart. I mean, can... Lucinda van de, het ondersteunde wonen, Supportive Housing... vertelt even over hoe Dena in hun programma terecht is gekomen. Dit is gewoon een hardwerkende vrouw. En er kwamen even een paar dingen bij elkaar. Ongunstige dingen. Maar ze komt nu niet zo gemakkelijk meer aan een huis. Om het simpele feit dat ze die maandborg, die maandhuur... gewoon nu niet kan opbrengen in 45 Ik woonde in Hopewell, daar had ik een baan, maar die verloor ik. Toen moest ik een baan zeg maar drie kwartier verderop moest ik nemen. Dat heeft me zoveel geld gekost aan brandstof. Dus ik besloot te verhuizen naar hier naar Ashland in te trekken bij mijn zus. And her boyfriend was en an got with... Haar vriend, dat was een alcoholicus, die begon mijn kinderen te slaan. Dat werd gewelddadig. En dus moesten we onmiddellijk weg. En daardoor kwam ik in dit motel terecht. What money I did have saved up, I had to put into the motel to have a place to live. Het motel is natuurlijk hartstikke duur. Dat kost zo'n beetje duizend dollar per maand, terwijl ik er maar 1400 verdien. En daardoor kan je dus ook geen ander huis vinden. Exactly, I don't have the deposit and it's hard because we don't even get to have a home cooked meal. En het is van die 400 dollar begrijp je. We kunnen geen eens hier een eigen maaltijd betalen. En nu schiet ze in tralen. I've never had to do this. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. What are you feeding the kids? Wat geef je de kinderen te eten? Noodles en noodles. Noodles en noodles. Alleen maar troep uit de microwave. Hoe ga je eruit uit komen uit deze situatie? How are you going to get out of the situation? You think? I don't know. I've looked at everything possible and it just there's not enough money. Hmm. Ik weet niet hoe ik hier uitkom. Er is gewoon niet genoeg geld. You move the kids from school to school. Hmm. I was transporting them back and forth to Hopewell, where we did live at, to go to school. And when the truck broke down, I had to Ik bracht ze nog in hoop wel naar school toe, maar ja, toen ging mijn auto kapot. Toen kon dat ook niet verder. En there's no school here that takes them because they're considered homeless. When you have no address, you have no school. Geen adres betekent geen school. Dus jij was niet verbaasd over de cijfers die gisteren verschenen dat 1 op de zes Amerikanen in armoede leeft. Ik dacht I actually thought it was more. Ik was niet verbaasd en uh, ik denk eerlijk gezegd dat het er meer zijn. Er zijn niet. Ik kan je verzekeren, er zijn niet meer armen dan rijken in dit land. Lucinda van uh, Supportive Housing. De situatie is slecht en verslechterd. De situatie hier heeft echt veranderd. En ik denk dat het even worse. wordt. Een op de zes Amerikanen leeft onder de armoedegrens. En deze mevrouw verwacht zelfs dat het nog erger wordt. Het NOS Radio 1 Journaal Sport. Genaakt voetbal Ajax heeft zijn eerste groepswedstrijd in de Champions League niet kunnen winnen. De ploeg van coach Frank de Boer kwam in de eigen Amsterdam Arena tegen het Franse Olympique Lyon niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. Ajax kreeg enkele goede kansen, maar mocht er niet moppen over de uitslag. De Fransen miste wat riante mogelijkheden om doelman Kenneth Vermeer te passeren. Aanvoerder Jan Vertongen van Ajax gaf toe dat het punt een zwaar bevochten punt was. Ja, Lyon is een uh, goed uitgekookt team. Ik ja, denk dat daarmee we, uh, onwel omschreven is uh, ze wachten op de fout van ons... En die kwam ook een paar keer en kwamen we wel uh, goed weg. Maar ik denk dat wij uiteindelijk wel de beste kans hebben gehad. Maar Vertongen vindt wel dat zijn ploeg het een en ander te verwijten valt. Ja, dat we de kans misschien niet afmaken. Maar langs de andere kant komen we ook zelf een uh, paar keer goed weg. Ik heb net even naar de cijfers gekeken op het bord hier. We hebben toch uh, 60% balbezit. Uh, ik heb een paar kansen van Mickey gezien. Ik kreeg er zelf eigenlijk ook twee. Eén in de eerste en in de tweede. En dan moet er gewoon minstens één of twee van in. Een bijzondere avond voor aanvaller Dirk Boerichter, die speelde vorig seizoen nog bij RKC, maakte gisteravond zijn debuut in de Champions League. Boerichter was ook teleurgesteld met het resultaat. Ja, die speelt thuis tegen, tegen Lyon, uh, zijn kansen. Het was mooi geweest natuurlijk als we drie punten hadden gepakt, maar ik bedoel uh, kansen in het algemeen omdat het Lyon is en, en het is thuis. Kijk, er is natuurlijk weer een ander kaliber. Maar ja, goed, dan gebeurt het niet, dat uh, is toch, toch een beetje teleurstellend. Ja. En teleurgesteld was ook Frank de Boer, de coach van Ajax. Hij vond dat zijn ploeg twee punten verloren had. Nou ja, als je een goed begin wil hebben, dan heb je zeker twee punten verloren. Als je achteraf kijkt, dan mag je tevreden zijn met 0-0. We hebben een lesje in ja, efficiënt omschakelen gezien. En ook door, door knullige fouten van ons eh, geven wij die kansen weg. Ik denk dat we wel goed georganiseerd spelen. Maar heel knullig, ook na 20 minuten hadden we een fase dat we heel slordig waren. En dan zie je hoe snel ze eruit komen en dan krijgen ze twee, drie goede kansen. En de tweede helft eigenlijk precies hetzelfde. Je hebt zelf ook je kansen gehad om doelpunten te maken. Maar er bleef altijd die dreiging van, van de omschakeling van hun. En dat beheert ze heel goed. Nou, De conclusie van de Boer over gisteravond is dan ook duidelijk. Nou ja, een fantastische les denk ik voor ons als technische staf. Maar ook als voor onze spelers. En uiteindelijk denk ik dat we twee punten hebben verloren. Maar als je de wedstrijd bekijkt, dan kan ik leven met een punt. Over twee weken speelt Ajax een volgende wedstrijd in de Champions League in Spanje tegen Real Madrid. Die ploeg is de Champions League goed begonnen. De Spaanse grootmacht, met algemene stem gekozen tot favoriet in Pool D, won in Kroatië met 1-0 van Dynamo Zagreb. Angel Di Maria maakte de kostbare treffer in het begin van de tweede helft. Tennisster Michaela Krajicek heeft in het WTA-toernooi... van het Canadese Quebec de kwartfinale bereikt. Krajicek won in de tweede ronde in drie sets van de Française Julie Coin. Aranska Rus heeft haar status bij het ITF-toernooi... van het Chinese Ningbo niet waar kunnen maken. De nummer 1 van de plaatsinglijst ging in de tweede ronde... al onderuit tegen de Chinese Xu Yifan. Fan. Rus staat op de 78ste plaats van de wereldranglijst... en Xu staat op plaats nummer 730. De Nederlandse springruiters staan na het eerste onderdeel van het EK in Madrid op de vierde plaats. Frankrijk gaat aan de leiding. De Nederlandse ploeg bestaat uit Gerco Schreuder, Jeroen Dubbeldam en Erik en Michael van der Vleuten. Ze hopen zich op het EK te plaatsen voor de Olympische Spelen in Londen. En Janine Longo heeft zich afgemeld voor de wereldkampioenschappen wielrennen... van 19 tot en met 25 september in Kopenhagen. De inmiddels 52-jarige Longo is een opspraak... omdat ze drie keer in de fout zou zijn gegaan... bij het opgeven van haar whereabouts. Longo werd in 1996 in Atlanta olympisch kampioen op de weg. Daarnaast won ze nog 13 wereldtitels, 58 nationale titels, titels... en drie eindzegers in de Tour Femine. Radio 1. Het is bijna half zeven, Dorot wat goedemorgen. Goedemorgen. De Belgische formateur Die Roepo heeft flinke vooruitgang geboekt. Na vijftien maanden zijn de partijen het eindelijk op hoofdlijnen eens over onder meer de kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde. Die Roepo is blij, maar zegt dat er nog veel werk te doen is. Zo moeten de partijen het nog eens worden over bezuinigingen in België. BP en andere bedrijven die betrokken waren bij de grootste olieramp uit de Amerikaanse geschiedenis... hebben fout op fout gemaakt vlak voor en na het ongeluk op het boorplatform in de Golf van Mexico. Dat zijn de harde conclusies van het rapport van de Amerikaanse regering over de olieramp. Minister De Jager heeft in de Tweede Kamer tegengesproken dat Nederland rekent op een faillissement van Griekenland. De Jager zei dat Nederland de ferme wil heeft om Griekenland te helpen... maar dat het land zelf wel aan de afspraken moet voldoen. Het laatste werd ook benadrukt door de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy in een telefonisch overleg met premier Papandreou. En in Angola zijn bij een vliegtuigongeluk zeker 17 mensen omgekomen. Het toestel van de Angolese luchtmacht verongelukte vlak na de start. Ongeveer 20 inzittenden overleefden het ongeluk, onder wie de piloot. En die zegt dat hij geen idee heeft wat de oorzaak van de crash was. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Afgelopen nacht is het breed opgeklaard en flink afgekoeld. In het zuiden is een lokaal lage wolking ontstaan en op een enkele plek grondmist of een misbank. In het noorden valt af en toe wat lichte regen, maar veel stelt dat allemaal niet meer voor. De rest van de ochtend zijn er enkele wolkenvelden, maar is er ook ruimte voor de zon. In de middag stapelen de wolken zich op en kan er lokaal een lichte regen bij ontstaan. De temperatuur stagneert rond de 18 graden bij een zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten.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 AMBB ah, verkeersinformatie met op dit moment twee korte files. Eerst bij Rotterdam op de A15 naar Europoort. Tussen het knooppunt Benelux en Spijkenisse 3 kilometer. En op de A28 naar Utrecht, daar staat bij Amersfoort 2 kilometer. Nou, ik dacht bij de bank zullen ze wel druk zijn met mijn beleggingen. Want gisteren ging de beurs omhoog en vandaag zakt hij alweer. Je moet tenslotte overal op reageren, hè?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 Alleen een installateur die door de NVKL is erkend kan dat garanderen. En die vindt u op nvkl.nl. De NVKL-installateur gaat tot het graadje. Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Gebruikt u Windows, dan klikt u ongetwijfeld vaak uh, op de startknop... linksonder in het beeldscherm. Maar die gaat verdwijnen. Nieuwste versie van het besturingssysteem, Windows 8, is gisteren te download, sinds gisteren te downloaden. Het gaat nog om een proefversie, maar hij kent wel radicale veranderingen. Zelfs er zitten meer dingen in. Gaan we over praten met technologiejournalist Frank Everuit van Hardware.info. Goedemorgen. Goedemorgen. Windows 8 gelijk geïnstalleerd? Uh, ja, ik kon niet wachten. Gistermorgen om uh, vijf uur zag, zat ik achter mijn computer en uh, ben ik meteen gaan downloaden. So. En? Uh, ja, uh, uh, het is inderdaad radicaal anders. Uh, het grote verschil is eigenlijk aan één kant dat hij uh, veel sneller opstart. Want uh, een Windows-computer kan af en toe nog even duren voordat het uh, klaar is met opstarten. Maar het grootste verschil is dat het, uh, ja, het, die, uh, het startmenu verdwijnt. En um, het is nu een, uh, ja, een soort scherm geworden met tegels. Wat uh, je met een aanraakscherm heel makkelijk kan gebruiken. Dus het is echt helemaal ontworpen voor, voor tablets. Maar je zal dus ook aanraakschermen gaan zien op, uh, op uh, desktop- en uh, notebookcomputers. Mm, dus ja, je, je hoeft niet meer helemaal naar dat menu en daar doorheen te scrollen. Je, je, je ziet gelijk... Um, u zegt, ja, het zijn een soort uh, knopjes he, die je aan kan raken. Ja, en... tegels uh, noemen ze het in het ja, tiles oh. in het Engels. Ja. En die, in, die, in die tegels dat kan uh, informatie bevatten, bijvoorbeeld uh, wat het weer is. Maar, uh, en als je daarop klikt, krijg je dan een, een programma wat over weer gaat. Uh -huh. Maar je hebt dus bijvoorbeeld ook knopjes om je, je programma's te starten. Uh -huh. En dan ga je soms weer terug naar een omgeving die heel erg lijkt op de desktop, maar soms blijf je daar ook in. En dan, ja, dan zit je op in een wereld die een beetje lijkt op uh, de wereld die je ook gewend bent op een tablet bijvoorbeeld. Ja, en dat... Klinkt heel uh, prettig, maar werkt dat ook zo op een desktop? Want u zegt dat is eigenlijk het is erg geschikt voor nou, thuis. is heel Want op een desktop ben je natuurlijk niet gewend om uh, op het scherm je, je vingers te gebruiken. Er zijn natuurlijk al aanraakcomputers, maar ja, dat is nog niet heel erg gewoon. En ja, je merkt hier heel erg van op het moment dat je alleen maar een toetsenbord en een muis hebt, dan heb je echt het gevoel van ja, ik moet dat scherm gaan aanraken. En ja. dat is ja, dat is heel erg wennen. En zonder een aanraakscherm is het eigenlijk zelfs een beetje onprettig. Dan heb je echt zoiets van, ja, uh, wat moet ik nu eigenlijk gaan doen? Uh, als je dat dan weer vergelijkt met, met, met, met Windows 7, wat, wat de huidige versie is... ja, dan is het zelfs een klein beetje onhandig. Hmm. Is dit een revolutionaire verandering, al met al? Uh, revolutionair, maar ja, ik zou het niet per se positief willen noemen. Oh. Uh, voor het gebruik op een tablet is het heel prettig, maar uh, op een desktop of een notebookcomputer uh, vraag ik me af of dit zo prettig gaat. Maar die snelheid, dat lijkt me toch een flinke stap vooruit. Uh, het opstarten is echt heel erg fijn. Want ja, je hoeft eigenlijk niet meer te wachten. Je, druk, je haalt je, bijvoorbeeld als je een notebook hebt. Uh, je, je klapt het scherm open en bijna gelijk is je, is je computer klaar voor gebruik. Net zoals dat je dat op een mobiele telefoon gewend bent. Ja. Maar goed, een uh, touchscreen heeft misschien wel de toekomst. Hè? Dus uh, denkt u dat nu veel meer mensen daarover zullen uh, op schakelen? Ik denk dat, dat, dat Windows 8 inderdaad de doorbraak gaat betekenen. voor een, uh, voor een aanraakscherm op een, uh, op, een, uh, op een laptop en een, uh, een desktopcomputer. Want met Windows 8 wil je eigenlijk niet meer zonder aanraakscherm uh, uh, werken. Alleen ja, als je nog een oudere computer hebt, dan ga je dat heel erg missen. Ja, het klinkt al wel alsof dit nog niet de definitieve versie is waar iedereen op over gaat schakelen. Op veel computers staat nog Windows XP. Uh, ja, uh, als je een computer hebt met Windows XP, uh, dan zullen daar ook wel technische beperkingen voor zijn. Want dan ligt het ook een beetje aan de hardware in je computer of het überhaupt gaat werken. Uh, alleen ik denk als je nog Windows XP hebt, dan zal je in, in veel gevallen... Ja, dan is het een beetje de vraag wat je ermee doet. Kijk, als je uh, gewoon je standaard, standaard tekst verwerkt, uh, een beetje Excel, uh, een beetje mail, een beetje internet. Ja, dan denk ik dat het prima voldoet. Uh, en dan vraag ik me af of je die overstap moet gaan maken. En of je die radicale verandering eigenlijk wel mee meemaken. Met die computer. Hartelijk dank voor de toelichting en het uittesten. Technologiejournalist Frank Eiveruit. Goedemorgen. Goedemorgen. Door naar Griekenland gaat het land failliet. Die vraag houdt heel Europa bezig en ook landen daarbuiten. Het land kan de schulden niet betalen en daarmee bestaat de kans dat Griekenland failliet gaat en de eurozone verlaat. Wat zijn de gevolgen van dat doemscenario? Hoe waarschijnlijk is het dat Griekenland ongecontroleerd failliet gaat? Bondskanselier Merkel, president Sarkozy en de Griekse premier Papandreou hebben gisteravond overlegd. Unaniem zeiden ze dat Griekenland bij de euro hoort. De Griekse regering zegt vastberaden te zijn om aan alle verplichtingen aan Europa te voldoen. Maar er zijn experts die daar anders over denken. Volgens hen gaat het niet om de vraag of Griekenland failliet gaat, maar wanneer. Morgen en zaterdag komen de Europese ministers van Financiën weer bij elkaar om over de schuldencrisis te praten. En daarna zal veel duidelijk zijn. Wat betekent een faillissement voor de Grieken? Een ongecontroleerd faillissement betekent een ramp voor de gemiddelde Griek. Het kan het land in een chaos storten. Als Griekenland uit de eurozone wordt gezet en de dracht met terugkrijgt is die de helft minder waard dan de euro. Spaargeld dat jarenlang opzij is gelegd, is dan in één klap weg. En ook pensioenen zijn niks meer waard. De verwachting is dat dat voor woede onder de bevolking zal zorgen. Ze zullen massaal hun geld opeisen bij de banken. Mogelijk zullen er plunderingen volgen. Zoals in Argentinië in 2001, toen dat land failliet ging. Zwart geld zal vermoedelijk met vrachtwagens tegelijk... over de grens worden gesmokkeld. En Griekse bedrijven die in het buitenland schulden hebben, vallen om. Kortom, een puinhoop. Wat houdt het nou in voor Europa? Het faillissement van Griekenland zal voor Europa grote gevolgen hebben. Want Griekse banken trekken in hun val namelijk buitenlandse banken mee. Cyprus zal het eerste slachtoffer zijn. Dit land heeft namelijk zeer nauwe betrekkingen met Griekenland. En Cyprus zal daardoor ook in een crisis terechtkomen... en aankloppen bij Europa voor hulp. Zeg maar dus financiële steun. Als een soort domino-spel zullen vervolgens ook Spanje, Italië, Portugal en Ierland in de problemen komen. En vervolgens moeten ook zij dan een beroep doen op het Europese noodfonds. Maar dat noodfonds heeft niet zoveel geld in kas. Gevolg, ook banken in grote landen zoals Frankrijk en Duitsland gaan wankelen. Met als uiterste gevolg een nieuwe Europese bankencrisis. Wat merkt de Nederlandse burger ervan? Uiteindelijk zal iedereen het voelen, zeker bij een ongecontroleerd faillissement... dat een Europese financiële crisis kan veroorzaken. Maar ook een gecontroleerd faillissement gaan we merken. Nederlandse banken, verzekeraars, pensioenfondsen... hebben 2,6 miljard euro geleend aan Griekenland. In verhouding geen groot bedrag, maar Europese overheden en banken... zijn met elkaar verbonden en de Nederlandse overheid staat garant... voor de leningen die aan Griekenland zijn verstrekt... Als die niet worden terugbetaald, draaien u en ik daar uiteindelijk voor op. Zitten er ook nog goede kanten aan? Nou ja, elk nadeel heeft zijn voordeel. Als de drachma weer wordt ingevoerd, is die veel minder waard dan de euro. En dat is dan weer goed voor de Griekse export. En producten uit Griekenland worden daardoor hier goedkoper. En voor Nederlanders die hun geld willen uitgeven in Griekenland is het ook gunstig. Want een vakantie op een Griekse eiland wordt ineens een stuk goedkoper. En dan kunnen we weer massaal op vakantie in Griekenland. We kunnen dan ook dichter bij huis zoeken, Mark Robin Visser. Ja, we kunnen het zeker dichter bij huis zoeken. Ik ben nu in Dordrecht uh, terechtgekomen bij meneer Kees Klok. En um, bij hem op tafel ligt een prachtig blad, dat heet Griekenland Magazine. En daar heeft hij uh, een artikel ingeschreven. En dat gaat over, uh, ja, ook over de crisis, hè? zelfs met foto's zelf uh, gemaakt erbij. Dat klopt, ja. Dat is een, een commentaar op uh, ja, wat er zo allemaal... Uh zich afspeelt op het ogenblik in Griekenland... en wat dat voor gevolgen heeft voor, ja. uh, voor de bevolking met name, voor, uh, voor de economie. En, uh, en ook een, uh, ja, het legt ook een beetje het accent op het feit dat uh, men in Griekenland heel erg verdeeld is. En dat, uh, dat heeft natuurlijk niet, ja. niet de crisis veroorzaakt... maar het be bemoeilijkt wel het zoeken naar een oplossing. U bent historicus en schrijver. U schrijft uh, artikelen over Griekenland. Maar u heeft ook een huis in Griekenland. Hoe is het daar nu mee eigenlijk? Nou ja, ik heb, staat het, er nog? Het, het staat er nog. Ik heb de beschikking over een, uh, over, over een appartement daar. Hoor. Het is niet echt van mij, maar ik, ik woon daar wel. Waar? Waar in Griekenland? Uh, dat is in Thessaloniki, in het noorden. En uh, Nou ja, dat staat, dat staat er voorlopig, want dat staat in een pand... wat de aardbeving van 1978 glansrijk heeft doorstaan. Dus daar heb ik me op dit moment nog niet zoveel zorgen over. Ik heb eens even op het internet zitten kijken, want u schrijft ook dagboeken... Hè? als u in Griekenland bent, ook als u in Nederland uh, bent. En uh, in augustus heeft u ook een artikel over de crisis in, in Griekenland uh, geschreven. Heeft u het over de enorme verdeeldheid onder de Grieken... wat u net zelf ook al benoemde, hè? het eigenbelang, het, het egocentrisme. Wat, wat, uh, en dat uh, ja, als het land niet eens gezinder wordt, dat dan een maatschappelijke ramp dreigt. We zijn nu inmiddels een maand verder en ook iets dichter bij die uh, maatschappelijke ramp gekomen denk ik. Ja, en van die eensgezindheid is dus nog weinig sprake. Uh, Papandreou heeft een paar keer geprobeerd de hand uit te steken voor een regering van, uh, om een regering van uh, nationale eenheid te vormen. Uh, maar de oppositie, met name Antonis Samaras van de Neo Demokratia, toch de partij die uh, ook een, voor een groot deel verantwoordelijk is voor het, uh, voor het probleem die, uh, die, die uh, werken daar niet aan mee. En dat is, uh, ja, in mijn idee, stelt men nog steeds partijbelang boven landsbelang. En dat is toch eigenlijk wel heel tragisch. U volgt het nieuws nu vanuit Nederland, maar u leest ook Griekse kranten? Jazeker, ja. ja Zit er ja. nou veel verschil in de manier in wat je in de Griekse kranten leest... en wat je in Nederland op de radio hoort en op de televisie hoort? Nou ja, de benadering is anders. Hè? Ik bedoel, de Nederlandse kranten, de Nederlandse media... die hebben nog stel, heel sterk de nadruk op allerlei vooroordelen... die je over Griekenland hebt. En die vind je in, in de Griekse kranten minder. Daar gaat het toch ook veel meer over een soort van verontwaardiging... dat uh, ja, die materialistische Duitsers en Nederlanders ons in de steek willen laten. Goed, we gaan daar in de loop van de ochtend uh, uh, verder over praten. Over de vooroordelen en uh, uh, allerlei andere zaken... die vanochtend ook in het Radio 1-journaal uh, aan de orde komen. Wij gaan luisteren en meepraten. Tot straks. Marco Robin Visser bij Kees Klok. Historicus weet veel van Griekenland en woont er ook af en toe... over de Griekse cultuur en de toekomst van Griekenland. En de financiën hoort u van hem en ook meer in deze uitzending uiteraard. We hebben het uiteraard over een eventueel faillissement... waar nu weer wat minder over wordt gesproken. 13 minuten over half zeven is het. Wij gaan van Griekenland naar Denemarken. Want de Denen hebben al jarenlang het strengste immigratiebeleid van Europa. En daar zijn ze trots op. Denemarken wil alleen goed geïntegreerde immigranten die bijdragen aan de samenleving. Vandaag gaan de Denen naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. En eh, hoe de uitslag ook wordt, het strenge beleid zal gehandhaafd blijven. Correspondent Ronien Kretom volgt een immigrantencursus voor vrouwen op zoek naar een baan. Minority. Minority. Minority. Een cursus ongeschreven regels op de Deense arbeidsmarkt, speciaal voor immigranten. Met de meest noodzakelijke basisbegrippen zoals minoriteit. Ja. Maar ook de flexibele Deense arbeidsmarkt. De immigranten moeten hardop lezen wat het inhoudt. Werkgevers die makkelijk kunnen ontslaan als het economisch even tegen zit, zoals nu. Suzanne Bernstein, onderwijzeres hier op deze school. Wat probeert u deze mensen te leren? Het is belangrijk dat de flexibele uh, arbeiders in mange dingen. Ze zegt, in Denemarken uh, is het heel erg belangrijk om flexibel te zijn. Je moet je kunnen aanpassen. In Denemarken word je snel verplaatst van de ene baan naar de andere. En dat moet je accepteren. Specieel nu worden er zo wil je In deze tijd van recessie is uh, het belangrijk dat je ja, vloeiend bent in het Deens. Niet alleen in het uh, Deens spreken, maar ook in het Deens uh, schrijven. En dat is speciaal belangrijk voor deze uh, immigranten. Ja, hij onderweest heel wel. Elf jaar geeft ze hier les. Wat zijn de veranderingen die u heeft meegemaakt die, die afgelopen elf jaar? Nu zijn minder en nu we voor kwinnen. Ze zegt de grootste verandering die we in de afgelopen tien jaar hebben meegemaakt is dat uh, vrouwen naar het onderwijs komen. Vroeger zaten ze thuis en nu worden ze door de strengere regels gedwongen om... ...hier op school onderwijs te volgen. De immigranten krijgen een dilemma voorgeschoteld. Ali is blij omdat hij net een nieuwe baan heeft gekregen. Maar hij voelt zich al snel een buitenbeentje omdat hij niet perfect deens spreekt. En dus zegt Ali binnen twee weken zijn baan op. De grote vraag voor de immigranten: wie draagt verantwoordelijkheid? Ali of zijn baas? Er barst een discussie los tussen de onderwijzeres en de studenten. Ik met haar, als ik Ali zou zich niet mogen terugtrekken, maar moet het probleem aan zijn baas voorleggen, zegt de onderwijzeres. Waar komt u vandaan? Waar komen de vrouwen vandaan? van Pakistan, Indonesië. Uh, twee Pakistaanse vrouwen en één vrouw uit Indonesië. Hij kan niet goed met zijn collega's opschieten. Is dat iets waar u ook bang voor bent? Nou, wie ben ik bang? Ja, ik ben bang Nee, daar zijn ze niet bang voor. Wat denken jullie als je dit leest? Collega, collega. Wat die hen heeft Hij Ja, dit gebeurt ook in de, in de werkelijkheid, zegt ze. Nee. Later deze uitzending. Meer over de Deense verkiezingen met Klaas de Vrezen. Hij is hoogleraar politieke communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. En hij komt oorspronkelijk uit Denemarken. Straks hoort u meer over een hulpgids voor het componeren van liedjes voor familiefeesten oh en partijen. Nu bij de ANWB, Dennis mooi met de ouverturen op de ochtendspit. Ja, het zijn nog vier files, uh, Marcel. Um, op de A9, ook maar Amstelveen, daar begin ik mee, want er is een ongeluk gebeurd. Tussen het knooppunt Kooimeer en Akersloot staat drie kilometer. En op de A12 uh, vanuit uh, Duitsland naar Arnhem. Tussen Duiven en knooppunt Waterberg 5, A15 bij Rotterdam richting Europoort voor Spijkenisse 3. En op de A28 naar uh, Utrecht staat bij Amersfoort al vijf kilometer. Nou, hopen we dat we deze ochtend geen grote ongelukken hebben. En met het weer moet het gaan. Hè. Het blijft redelijk rustig en droog. Nou, het weer, ja, precies. Het weer zit in ieder geval mee. Dus daar heb, hebben we geen last van. Ongelukken kan ik uh, ook vandaag weer niet vo voorspellen. Uh, normaal gesproken staat er in dit jaar tijd op een donderdagochtend op het drukste moment. Dat is rond half negen, ongeveer 180 kilometer file. Meest natuurlijk rondom Amsterdam en Utrecht. En dat verwacht ik ook nu. Dankjewel, Dennis mooi. Bij de AWB. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, de meeste mensen die wel eens op een bruiloft of een uh, afscheidsfeestje komen, die kennen het fenomeen. Um, we gaan het zo daarover hebben: het uh, bruiloftsliedje. Ik moet geloof ik eerst naar Frank de Boer. Ik wil er eigenlijk heel graag naartoe, maar ik moet eerst nog even naar Ajax. Laten we dat maar doen. Je hè? wil gewoon Frank de Boer niet doen. Nou, Goh, daar zeg ik niks over. Ajax, dan maar, daar gaat het over. Ik wilde de Champions League zo graag beginnen met een overwinning op Olympique Lyon. Maar dat liep even anders in de arena. Het bleef 0-0. En Frank de Boer sprak na de wedstrijd met Jack van Gelder. Voor de wedstrijd, zei je, belangrijk, uiteraard. De eerste stap, moet je winnen. Kortom, twee punten verloren.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 Je zei het al, de eerste 20 minuten. Toen had iedereen zoiets van: deze ploeg wordt klem gezet en als ze er een keer uitkomen, oké, okay, zo so what. Dan zakt het in. Is dat concentratie? Is dat nog kwaliteit? Is dat ervaring? Nou, ik denk dat het meer ervaring is. Ik denk dat je bepaalde keuzes maakt om mensen in te spelen. terwijl veel mensen voor de bal staan, bijvoorbeeld. Ja, dan loop je eigenlijk in de val. En zij gingen dan iets nog meer terugzakken na 20 minuten, Omdat ze er niet echt uitkwamen. En als wij dan ook nog eens met onze middenvelders... Uh, en een spits die uh, in de bal komt en onze middenvelders die juist diep gaan... Ja, dan, dan trek je het helemaal open voor, voor hun eigenlijk. En dat uh, zag je dan een paar keer met uh, name terug dat zij geweldige kansen kregen. Je was kwaad in de eerste helft, een paar keer op van die de eerste paal niet zag. Ja, ik, eh, volgens mij één mooi moment van... Uh, van Nicolai Boris een goed eerste paal speelt hem. Ja, ik denk als hij hem. Volgens mij zat hij op zichzelf ook te vloeken op dat moment. Dat hij wist, ja, daar had ik moeten zijn. Ik vind een spits, vooral als iemand op de achterlijn staat... dan moet hij gewoon opofferen om de eerste paal. En van de tien keer komt hij misschien negentien keer bij de tweede paal. Maar die ene moment moet je er staan. Is dat dat slijpen en slijpen en slijpen en automatisme? Ja, maar ik denk dat hij het zelf als geen ander weet. Je wacht al lang met boelekin, terwijl ik zoiets had van misschien is dat nou net het breekijzer. Ja, maar je zag er ook dat de, de vermoeidheid een partig spe, ging spelen. En als je dan uh, niet continu de druk kan houden... boelekin is natuurlijk fantastisch als uh, rondom de 16. En je zag dat de ruimtes groter werden, vandaar dat ik iets hier langer wacht. Kortom, wat voor een avond?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 Ja, doe het maar. Nou, de meeste mensen die wel eens op een bruiloft komen... of een afscheidsfeestje, die kennen het fenomeen. Gasten die de feestganger of het bruidspaar... menen te moeten eren met een zelfgemaakt lied. Na het zoveelste nummer op de een of andere bekende melodie... konden drie schrijvers er niet meer tegen. Ze klommen in de pen voor een zelfhulpgids. Voor iedereen die zo nodig zo'n verrassingslied moet schrijven. Wij gaan naar een van de schrijvers van deze gids, Willem Koetsenruiter. Goedemorgen. Goedemorgen. Wanneer dachten jullie, we moeten nu echt heel erg nodig ingrijpen... Uh, ja, wij komen zelf uh, veel op bruiloften. Want en dat vindt u, inderdaad uh, een hoop leed. Uh, er wordt zo'n 72.000 keer per jaar getrouwd in Nederland. Ja. Dus als je dat bij elkaar optelt, dan is dat uh, toch wel heel veel narigheid. <laughs> en uh, ja, daar kun je over blijven klagen. Maar wij dachten, uh, we, we doen er wat aan. Wat is het meest ondraaglijk? Ik denk dat een van de grootste problemen is uh, een, een ongepast onderwerp. Oh. Het is heel lastig om een goed onderwerp te kiezen voor zo'n lied. En uh, mensen hebben nogal eens de neiging om ja, in het idee van een plaagstootje uitdelen uh, over de schreef te gaan. Een plaatsvervangend schaamte moment. Ja, je kent dat wel, van die kromme tenen. Uh, ja, iemand heeft ooit een, uh, een verhouding gehad met de secretaresse op het werk. En een ander die denkt dat hij daar een liedje over moet maken. Hallo. Als je trouwt, is dat niet leuk. Ja, dan wordt het pas echt gezellig, hè? Ja. Zullen we maar zeggen, ja. En, en um, u heeft daar een gids voor bedacht. Dus het gaat echt om de teksten. Want uh, waar ik ook nog wel eens uh, jeuk van krijg... is als uh, men de tekst aanpast aan de melodie. Uh, en daar zo van die kromme zinnen in komen. Ja, nee, we hebben uh, het, het gaat zowel over de tekst... als over de, de, de uitvoeringspraktijk, zeg maar. Maar we, hebben, uh, we geven ook tips over... Uh, ...de wijze waarop je die tekst goed aan kunt passen... ...en dat je goed kunt letten op klemtonen en dat soort zaken... ...zodat dat ook een beetje netjes loopt. Mm. En, en dan moet je het nog voor het, over het voetlicht brengen. Precies. En daar gaan ook <lacht> dingen mis. Nou, behoorlijk, want niet iedereen kan even goed zingen. Nee. Nou, een van de grootste problemen is vaak het zingen in een kudde. Uh, het zijn vaak mensen die niet dagelijks zingen... Dus die uh, bijvoorbeeld uh, het lastig vinden om verstaanbaar te zingen. En dat is extra moeilijk als je met een hele groep zingt. Dus een tip die wij bijvoorbeeld geven is een hele simpele uh, wissel nou af met zingen. Ja. Maar wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat doe je dan aan tante Jo die denkt dat ze heel goed kan zingen en even uh, helemaal losgaat? Nou, bijvoorbeeld voor tante Jo, die denkt dat ze goed kan zingen, zeggen wij: doet die nou in een achtergrondkorfje? Oh. Laat die lekker shoe dooby doe doe zingen. Het is jammer als je je best hebt gedaan op een lied en het is onverstaanbaar. Hmm. Zeggen over die thema's wil ik toch nog even een stelregel. Wat, wat ma mag je wel en wat mag je niet bezingen? Ja, wij hebben daar een hele goede stelregel voor: Dat is het André Hazers criterium. Oh. En uh, dat luidt als André Hazes er in zijn leven mee geworsteld heeft of erover gezongen heeft, <lacht> doe het dan niet. <lacht> dus niet over geld zorgen, niet over exen, niet over buitenechtelijke verhoudingen, niet over detentie. Uh, bij vrouwen vooral niet over het gewicht zingen. Uh, allemaal zaken die je het beste achterwege kunt laten. Goed, de André Hazes regel. We gaan hem onthouden, Willem Koetsenruiter. Hartelijk okay. dank voor uw commentaar en uw boekje. We juichen het zeer toe. We moeten nog een lied. We, hoe zegt u? We moeten nog een lied. lied. Zelfhupgist voor bruilofgasten en andere feestgangers. Het NOS Radio 1 Journal. De ochtendkranten. Alle aandacht gaat op de voorpagina's naar de financiële crisis. Het AD kopt. Problemen stapelen zich op voor kabinet. Volgens het ND, het Nederlands Dagblad, houdt Europa het hart vast. En trouw schrijft: Griekenland hoort erbij. Volkskrant verbaast zich erover dat een Grieks bankroet plotseling taboe af is. Een dagblad de pers blikt terug op een uitspraak van Gerrit Zalm ruim elf jaar geleden. De prestaties van Griekenland zijn buitengewoon indrukwekkend, zei Zalm toen als minister van Financiën. Maar al in 2004 werd duidelijk dat de financiën van Griekenland wat minder solide waren. Ook uh, ander nieuws in de kranten. De zorgkosten gaan flink omhoog. Daarmee opent de Telegraaf. Blijkt volgens de krant uit Plannen voor Prinsjesdag. De zorgtoeslag wordt volgend jaar flink om lage Mensen krijgen minder. Gezinnen met een modaal inkomen moeten met 160 euro per jaar minder doen. Alleenstaande krijgen 100 euro minder. De laagste inkomens ontspringen de dans ook niet, hoewel ze er wel minder op achteruit gaan. Raken klappen vallen er ook voor gehandicapten en chronisch zieken met een midden en hoger inkomen. Zij verliezen hun recht op een aanvullende uitkering. Werkgevers vinden de stijging van het loon met 2% voor volgend jaar veel te veel, schrijft het FD. Het kan zo niet doorgaan, zegt werkgeversvereniging AWVN tegen de krant. Bedrijven komen door de stijging in de problemen, gevolgd door reorganisaties. Loonafspraken moeten voorzichtiger gemaakt worden, vinden de werkgevers. In nieuwe cao's moeten minder forse salarisstijgingen worden afgesproken, want nu gaan de lonen omhoog, terwijl het slecht gaat met de economie. De eerste gedupeerde van de fraude van de Tilburgse hoogleraar Stapel is bekend, meldt het AD. De promotie van de 27-jarige Marijn Meijers is uitgesteld. omdat Stapel haar begeleider was. In enkele onderzoeken gebruikten ze gegevens die door Stapel zijn aangeleverd. Sociaal-psycholoog is vorige week geschorst. in verband met wat inmiddels de Vleesaffaire wordt genoemd. De onderzoekscommissie gaat het proefschrift van Meijers controleren. En die commissie neemt ook de onderzoeken van andere mensen onder de loep. die bij de geschorste Stapel promoveerden of daarmee bezig waren. Om hoeveel mensen het gaat... kan de Universiteit van Tilburg niet zeggen. Tot zover het mediaoverzicht. Zo dadelijk na zeven uur zoomen wij in op Griekenland... en natuurlijk op België. Want het lijkt daar alsof sinds de jaren zestig maken ze er al ruzie over, de Vlamingen en de Walen. De ruzie over de BHV, de kwestie is opgelost. En dat zou wat betekenen. En we hebben nieuws uit de ICT-wereld. Want behalve een diginotaar is het nog vaker misgegaan... met de beveiliging van overheidscomputers en overheidswebsites. ICT-journalist Brenno de Winter heeft gegevens in handen. En we spreken hem straks. Hey.